Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Sjombakker van de ANWB. Vertraging door een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden: 4 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Get out with a finger popping to the break and dawn. But rockin' like the stuff that we call me. Hot butter popcorn You just give a hop a dip a pop a bang The book, yeah, we get back you want again And uh, you can put me to the test At your request, I rock you out of your moccasins Kimo Sala got down, took off his mask He kicked off the shoes and did the monster mash Tonto came along, saw what was happening. His head began to pop on his foot, start to bat and go slam tongue to the jerk And with the mic is how my smoke signals work They were jamming off a record that said it best Now what you hear is not a test Hold no, on, no, no, hold no. in de tweede uur. Hier op DR. Maas achter de knoppen. Rappers Delight. Dat was hun eerste plaat. 40 jaar geleden, in 1979. En deze deden ze in 1982. Apatje. Een mooie track, hoor. Wondermike, Big Bang Hank en Master G, dat waren de drie rappers. En dat is inderdaad hun eerste, de eerste rap-single die een commercieel succes was. Dat was diegene van de Rappers Delight. Ze de hip-hop. Big Hank, Bang Hank is trouwens in 2014 overleden. Dus ze zijn nog maar met z'n tweetjes. Ga door met deze van uh, lekkere plaag van Soul Searcher. Feel in love. Dit is Dennis Radio. Ik ben al een uurtje aan de gang. Als je net ingeschakeld bent, dan uh, ja, het is maas. En uh, nog drie keer te gaan. Label. Begin van deze maand, 6 december. De Soul Searchers. Samen met een dame die ontzettend hard kan schreeuwen. En ze wil vooral de liefde voelen. Daar zingt ze dan ook de hele tijd over. Feel in Love. Dr. Packer die heeft er een remix van gemaakt. En ja, die, die hoorde je dus net. Dit zijn de kerstuitzendingen van Dance Radio. Het hele, ja, deze hele week bijna door. Ik weet niet of je onze programmering hebt gecheckt. Maar het is morgen en overmorgen bijna volledig gepresenteerd. Er zitten nog een paar kleine gaatjes in. Die krijgen we vast wel opgevuld. En tot vanavond is het uh, tot 12 uur. En uh, nou ja, je kent uh, van Geffen. Als die er is, dan blijft die hangen. Maar in ieder geval tot 12 uur van Geffen. En tussen 8 en 10. Hebben we meneer De Geus. Edwin De Geus. Dag, rond hoor je. Mooie track. Raquel Rodriguez. Nights Over heet de plaat. En terwijl het hier in Amsterdam donker wordt. Nights Over Amsterdam. Moet je even lekker luisteren naar deze mooie track. Uitgebracht in de zomer. Op het Midnight Ride label jij verzoekjes of berichtjes zoals Robbie dat deed eerder dit uur, vorig uur, gewoon even naar Dansradio.in gaan, kan je een verzoekje achterlaten en dan draai ik het gewoon voor je. Zeker. Nights over de Joe May Extended Remix. En deze, deze is speciaal voor Roger. Roger, die zegt om kwart over vijf. Hé hey Maas, fijne feestdagen. Trek uit 1983. Mijn hakken niet. West End Records En dit is niet de A-zijde Nee Het is de zijde die Michael Cray Dit jaar uh, Heeft gebruikt om Deze mooie nieuwe Versie ervan te maken Luister naar Huiver, speciaal voor Roger track van uh, Mahogany Ride on the Rhythm speciaal voor uh, Roger uit het uh, zuiden des lands. Ik kan me nog uh, een jaartje of tien geleden herinneren, nou, misschien is het negen geweest, dat hij langskwam in de studios van DR. En volgens mij had hij toen een cd'tje mee met zijn uh, top, uh, nou wat is het, 30 of zo. En daar stond deze op. En ja. De vraag is natuurlijk, staat hij ook dit jaar in de top 100, in de top 200? Ik weet het. Ik heb hem gezien. Ik heb hem vers van de pers. Maar ja, jullie moeten nog even wachten. Ja, 30 en 31 december, dan is het zover. Dan draaien we hem. Dear Santa, we've been a good radio station this year. Well, for the most part. There was that one time involving, but that was a while ago. And no one got seriously injured. So yeah, we've been good this year. That is, if you don't count that other time. Dance Radio. And don't say we didn't warn you. Jurg Boy en de Baroness. Dat is de volgende track die jouw uh, speakers eruit doen blazen. De track heet Satellite. Lekkere deep house track. Hier op Dance Radio. je natuurlijk net zoals Roger dat gedaan heeft, Heeft op dansradio.in. And now, from the capital of Hanover, this is Dance Radio. Radio. Radio, je hebt ons gevonden, dat is mooi, dan moet je hem gewoon uh, laten staan op, uh, op deze stream, want de komende kerstdagen is het gewoon volledig gepresenteerd, en deze hele avond ook, en dan hoor je ze allemaal langs en voorbij komen. Deze van Gwen Guthrie. Shouldn't have been new. Wel natuurlijk in een speciale uitvoering, maar... Ach, dat ben je gewend, wij. Bij Maas. Dat zijn shows. Daarvoor was het trouwens Rocker's Revenge. Walking on Sunshine. Dat was de titel. Geproduceerd door Arthur Baker in 82. En Donnie Kelvin. Dat was... de de man die het allemaal aan elkaar zong. Elke keer als ik die tracks eventjes uh, even nazoek en ik zie de jaartallen van 79, 82, 83, 86 dan denk ik wat worden we toch oud. Maar wat werd er een mooie muziek gedraaid en gemaakt toen die tijd. En wat leuk dat het tegenwoordig ook weer een beetje terugkomt. Dat onze jeugd, onze kinderen, eigenlijk met onze tracks weer opgroeien. En wat mooi, dat Maas er dan gewoon mag draaien. Dat ik gewoon die, die tijdsloten bij D tot mijn beschikking krijg. Dat ik, mag, dat ik gewoon eventjes de, ja, die knoppen mag staan. Om jou die lekkere tracks te mogen laten horen. Die tracks die ik vroeger in de originele versie draaide. En nu nogmaals. Alleen dan in een uh, nieuw disco of re-edit of rewind uh, versie. Dit is DiscoTron. En ook hier zit weer een lekker sampletje onder. Shake That op DR. zo in het rijtje van uh, al die andere grootheden, Mark Lower, hij remixte een, uh, een track van Mickey Moore en Andy T op het label uh, van Crew of Culture, deze mooie track, Soul Education. We allemaal zo naast elkaar, mijn grootheden. Deze Mark Lower, Joey Negro, Dr. Packer. Ja, dat zijn wel de drie uh, die voor mij uh, 2019 wel een beetje gemaakt hebben. En daar zijn natuurlijk een andere, aantal andere DJ's die daar uh, een beetje in de schaduw staan. bijvoorbeeld Late Night Tough Guy. Volgens mij ook van het uh, Klittenbox uh, label. Heeft hij een track van de Soul Soul. De Soul Show. Ach ja. Ja. Je moet ook geen biertje drinken tijdens het uh, draaien uh, Maas. De Soul Soul Orchestra. Oh I Love It. Die heeft hij geremixed en die ga ik voor jou draaien tot de klok van... Uh, is het? 6 uur? Ja. En na de uurtop uh, heb ik een mooie classic van uh, Cherylline uh, staan. Ook nog Midnight Star komt langs. Roger da Silva. Nou, volgens mij staat er... Uh, Genoeg om uh, gewoon te blijven hangen hier uh, op deze mooie stream van DR. En verzoekjes, uh, natuurlijk, kan je die kwijt op densradio.n. Ik zie jou uh, na 6 uur. Ja. Fijne dagen!